In de Eredivisie heeft Feyenoord een nieuwe klap opgelopen. De Rotterdammers verloren thuis tegen de graafschap met 1-0 door een doelpunt 2 minuten voor tijd. Na afloop werden de Feyenoordspelers uitgefloten door het thuispubliek. Feyenoord zakt door de Nederlaag naar de 14e plaats. Dat is één plaats onder Herakles dat met 0-0 gelijk speelde tegen AZ. In Nijmegen werd het 2-2 bij NEC tegen NAC... en Willem II behaalde zijn eerste overwinning van het seizoen. Vitesse werd met 1-0 verslagen. De Tilburgers staan wel, nog la, altijd laatste, drie punten achter VVV. Het weer, overwegend bewolkt met een enkele opklaring... en minimaal rond drie graden plaatselijk mist en iets kouder. In de loop van de nacht vanuit het noorden lichte regen...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 never had a makeup she's just like you and me but she's homeless she's homeless as she stands there singing for money right on the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 De militairen waren op patrouille in het noordwestelijke grensgebied met de Verenigde Staten toen ze een groep gewapende mannen tegenkwamen. Volgens het Mexicaanse leger begonnen die meteen te schieten waarop de militairen terugvuurden. In de buurt hadden de mannen een kamp opgeslagen waar de militairen onder meer een raketwerper, granaten en tientallen vuurwapens vonden. Door drugsgeweld zijn vorig jaar in Mexico 15.000 mensen omgekomen. Verschillende Mexicaanse drugskartels strijden al jaren over de controle over smokkelroutes voor drugs van Mexico naar de Verenigde Staten. In 2006 begon de regering een offensief tegen de bendes. Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort heeft alle 172 patiënten van het Lichtenberg Ziekenhuis geëvacueerd. En rond half drie van was ook de laatste patiënt verhuisd. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is de evacuatie zonder problemen verlopen. De meeste patiënten zijn naar de twee andere locaties van Meander gebracht, in Amersfoort en Baarn. Het ziekenhuis is uit voorzorg ontruimd omdat er stroom er kan uitvallen. De locatie Lichtenberg heeft problemen met de stroomvoorziening sinds vrij.